ZANG I'm making me mm -hmm. One mm -hmm. blank, close range, that be mm -hmm. If you goes a million, that's me, me. I was getting more baby Atlanta,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 klassieke weer eens terug te horen. Joh, de Jazz en the Plastic Population en The Only Way is Up. Ja, als je toch bij de Bouwclub bent, gewoon even de trap op en even een kijkje nemen bij CFM. The Only Way is Up, zullen we maar zeggen. Ja, Roy, die was afgelopen zaterdag bij het uh, muziekfestival uh, op het plein, zullen we het, maar, zullen we het maar noemen, Roy? Ja, zeker. Muziekfeest op het plein, op ja. het Raadhuisplein.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 Goh, niet meer voor eigenlijk. Ik wil je bedanken voor, voor je tijd Mike, want we kunnen uren doorlullen, uh, kletsen, sorry luisteraars. Maar uh, kom binnenkort weer even gezellig langs uh, in de studio en uh, ik wil je bedanken voor je tijd. Helemaal geen dank. Je weet het, uh, je hoeft maar te bellen. En, uh, no Komt helemaal dan goed. Dan goed. Dankjewel Mike dane Oké, okay, dat was uh, Mike dane Het uh, was echt een leuk feest hè, daar Roy. Ja, het was geweldig. Yo. Ja. Voor een herhaling uh, vatbaar. Ik uh, denk dat we het zeker uh, met Zandvoort weer volgend jaar moeten doen. Nou, hartstikke mooi. Dankjewel voor uh, de interviews. Graag gedaan. Dus we dadelijk ga je naar de Bombscheid Bouwclub. Ja, zeker Pongie weten. Oké, daar Gezellig. is ook vast en zeker een, uh, een feestje. Hè? Met een zomersonnetje erbij. Wat wil je dan? Heerlijk. Nog meer? Ja. Hier is hier dan, onze eigen Zandvoort, Dana En de zomerson. De zon die staat te stralen. Het strand weer afgeladen. De lucht, die is zo hemelsblauw.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 Tot in de late uren, oh je alles van ja, zonder een pardon. Al die zwoele nachten, ik was weer even wachten, nu is die tijd weer hier.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 Yeah La même si je vous gêne pas si la même ay ay ay si je vous gêne pas si je vous gêne pas si la même Afgelopen er, gedacht, hier, nog live op op het radiostrein hebben het over onze eigen Zandvoortse Maagdane en uh, de, de zomersingel van hem hoorde je voor deze plaats van Mette de Gyms. Dat is uh, La Memme en die zomersingel van uh, Mike Dane, die heet de Zomerson. Ja, op jan hoe is het mee? Goed. mooi. Uh, en uh, wellicht ook met een uh, drietal strandtenten, Strandpaviljoen. Je plopper zit een beetje... Zit mijn plopper niet goed? Nee, nou wel. Uh, goed. Uh, verkiezing Beste strandpaviljoens 2018 is uh, van start.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 En de uitslag wordt op 5 juli bekendgemaakt. Dus ik zou zeggen, laat uw stem niet verloren gaan. En is dat dezelfde verkiezing waar uh, andere jaren Beats Club ja. 10 en uh, AC ook uh, ja. aan meededen? Klopt? En die zijn dit jaar dus uh, helaas niet bij de beste 25. 25. In ieder geval uh, laat, laat je stem niet verloren gaan. En stem even op een van de drie paviljoens hier in Zoveert. Drie geweldige paviljoens die het weer verdiend hebben om de, in deze top 25 te zitten. Ja, en we krijg je de evenementagenda, maar eerst twee platen waaronder deze van Total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 My big bronze boogie got all them girls shook, shook, My big fat ass got all them boys cook, hook huh? from dollar bills and I be popping rubber bands Bruno no sense to me while I do my money dance like, hey, flexing on the ground like, hey, hit that little John. okay, okay Oh yeah, we dripping up and messing, getting paid Ooh, don't we look good together There's a reason why they watch all night long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 en vanaf 3 uur is het een en al actie. In de middag zal DJ Hitro op het terras draaien. En om 7 uur neemt de Swazi Soul Soup Band het over. En waar heb ik het dan over? Welke locatie? Amsterdams Beach Hotel, Badhuisplein 2 tot en met 4. En het feest gaat nog tot half 12 vanavond door. Een feest bij Eppenvloed, het restaurantgedeelte van Amsterdam Beach Hotel. En ook van harte gefeliciteerd met jullie vijfjarig bestaan.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 Vanaf half acht. Gaan we naar morgen. Dan uh, maakt u kans op een meet and greet met Mart Visser. Want die uh, is op het raadhuis aanwezig uh, tijdens uh, de ja, ik moet het zeggen, expositie van zijn uh, kledinglijn. En uh, hij is uh, aanwezig van tien tot vijf uur. Een meet and greet met Mart Visser morgen in het raadhuis.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 Might need your company tonight. Ja, voor de huidige iets verwijs ik je graag naar de Euro Breakdown die je vanavond weer hoort tussen 7 en 9. En ook deze plaats staat daarin genoteerd door de One Kiss, de nieuw zin van Kelvin Harris en Dua Lipa. Ja, we gaan eens even naar de benedenburen, want daar is het een feestje vandaag, een open dag bij de Bomschuit Bouwclub. En daar aanwezig is Roy van Buringen. Goedemiddag Roy, welkom.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 Wij hadden het net eventjes over ja, de verjonging van de club. Kijk, uh, Rob zegt na duizend jaar uh, ja, bestaan we nog steeds, want we horen onder wereld erfgoed. Is er wel de bedoeling dat jullie dan ook nog bestaan? En hoe zit het met uh, jongeren onder deze club? Nou, wij kennen, net als uh, elke vereniging natuurlijk, kunnen we heel moeilijk uh, jeugd krijgen natuurlijk. Die ieder vrijwilligers in de eerste plaats. Maar ook een jeugd die wil werken. Maar die jeugd werkt nu om. Alle jeugd die.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 Uh, kunnen mensen zich ook aanmelden als sponsor of steunen? Uiteraard. We kunnen altijd natuurlijk sponsors gebruiken natuurlijk. En donateurs. Iedereen is welkom. En elk gif is voor ons belangrijk. Want we hebben nog maar tien leden. En met een opbrengst van 100 euro per jaar per lid. Dat is, dat is, nou, dat is niet, natuurlijk niet op te brengen bij alleen kwijt aan energiekosten. Dus vandaar dat we natuurlijk uh, helemaal afhankelijk zijn van sponsoring en van donateurs.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 Ja. Ja. Oké, okay, we ja. zitten de muziek wel even hard. Dan horen ze dat uh, daar ook. Lekker die pas erin. Oké, okay, we gooien de pas erin. Dankjewel Roy. Hoi.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 Ook diep in di malinconia, buongiorno Dio, sai che ci sono anch'io, lasciatemi cantare, con la chitarra in mano, lasciatemi Gelukkig is het che non si een con la crema da barba een een mooie dag. Het la weer een col caffè een le calze nuove, is weer een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 Wat zei je nou op Jan Pizza, pizza? Ja, ja, dat ja, ja, dat is echt de pizza muziek oh, hè ja. Tot continue, en, uh, ja, hij is uh, gearriveerd. Wie is uh, hij? Nou, Joop van Nes. Want uh, Joop, was even bij de benedenburen aan het uh, kijken. Waarschijnlijk bij de open dag. Inderdaad, Rob. Ja. Uh, Gezellig. Heel, heel interessant. Heel leuk. Absoluut. En druk. Dat viel mij ontzettend mee. Hey, dat is goed om te horen. Ja, absoluut. Dus. Nou, uh, maar daar maar ja, dan ja, kwam je binnen en dan zeg je van ja, we hebben nieuws over tennis. Wij hebben het ook al de hele tijd over tennis. Uiteraard. Ja.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 En uh, ik, ik heb er een paar keer zien spelen. Ze heeft, over het algemeen heeft ze de wedstrijden gewonnen. Uh, in het dubbel had ik liever Danielle Harmsen gezien. Dat ja. is een, een, een, een erkend dubbelspeelster in Nederland. Uh, ik meen dat ze nummer 6 van Nederland staat. Dat, en... zou, dat zou een logische keuze zijn. Ja, nou. eigenlijk wel. Uh, ik, weet, ik, ik ken de bewegingen van de coaching niet. Nee. Uh, die zal ik ongetwijfeld vanavond wel horen. Maar ja. <laughs> <En> <laughs> die kan, ik ik, ik, ik... voor de krant wel lezen. Ja, ik, ik kan nu niet bellen. Nee. <laughs> dat is het probleem.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 Maar goed, het is nog niet gespeeld. Nee, het is nog zeker niet gespeeld. Uh, uh, alle tweede partijen kunnen dus verloren gaan, natuurlijk. Ja. En dan zit ze antwoord niet in de finale. Maar, ik denk erom. Ja. Ik, ik denk dat het, het goed gaat. Nee, kan... ja, niet in de finale? Nee, want dan gaan ze die game stellen. Dan ja, gaan die game stellen. En ja. dan, dan, dan, zoals jij zei, dan staan ze daar op dit ja. moment goed voor. Ja. Dus dat zou uh, dan morgen, uh, zoals ik er nu tegenaan kijk, uh, een finale kunnen worden tussen. Uh,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 Eentje van dan de van Aalentwijk. En die zijn, dat is vanochtend bekendgemaakt.